Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Urk die een poontverslaggever verslaggever aanreed, krijgt 80 uur werkstraf. De verslaggever stond begin dit jaar bij de Sionkerk op Urk, omdat daar ondanks corona honderden kerkgangers in de banken zaten. De automobilist reed bij het parkeren tegen de verslaggever aan en duwde zijn microfoon weg. Jezus, doe nou wel, vent! Dag meneer. Als u mans genoeg bent om op zondag naar de kerk te gaan, dan mag ik toch wel wat vragen daarover stellen? Het is toch heel absurd, man. Dit is toch niet normaal? De bestuurder zegt dat hij de verslaggever niet zag toen hij het parkeervak inreed. De verslaggever werd ook geschopt door twee broers uit Urk. Zij kregen vorige week taakstraffen van 120 en 150 uur. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een brand in Amsterdam. Ze moesten uit het raam van de derde verdieping springen om te vluchten voor het vuur. Springen was de enige manier om uit het gebouw te komen. Buren stonden klaar met kussens en matjes om ze op te vangen. De twee liggen nu in het ziekenhuis. Een kraan is vanochtend omgekukeld in Groningen. Gebeurde op een plek waar wordt gewerkt aan een viaduct. Een man die op die kraan zat kon op tijd wegspringen. De goede kant is hij opgesprongen. Want als je onder die kraan terecht was gekomen, nou, dan weten we allemaal wat er was gebeurd. Dus dat is gelukkig niet het geval geweest. Dus wat dat betreft is dit goed afgelopen. De man raakte licht gewond. De inspectie doet nu onderzoek hoe het mis kon gaan. En goud voor Nederland bij het baanwielrennen op het onderdeel Teamsprint. In de finale versloegen ze de Britten. Roy van den Berg kan zijn geluk niet op. Er is zoveel werk aan vooraf gegaan, dat heb je geen idee bij. Maar dat dit zo heeft mogen gaan en zo, ja, dat is echt vet mooi. Ja, vet mooi. Ja. De Britten hebben dus zilver gepakt en het brons is voor Frankrijk. Geen blij gezicht bij Bart Durlo trouwens. De Turner stond net in de finale van de rekstok, maar hij viel, zag onze commentator. Oh, hij valt, hij valt. Och, dit is einde oefening, einde goud voor Bart Durlo. einde droom. Oh. Hij werd uiteindelijk zevende van de acht finalisten. Heb ik het weer nog. Het is grijs. In het Zuidoosten heb je kans op wat regen. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het is 18 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A10, de Ring Amsterdam-Zuid. Tussen Ostorp en Amsterdam-Buitenvelder 2 kilometer. Twee reisschokken zijn er dicht. Dat heeft te maken met een auto met pech. De vertraging is rond de 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. Met nu. ZFM lunched. Ja, welkom terug, lieve luisteraars. Op deze dinsdag 3 augustus alweer. Wat gaat het toch hard, zo'n jaartje. We hopen de helft, zijn we alweer heen. En um, we kijken naar buiten. Het is niet echt zonnig hier uit de studio aan de tolweg, maar uh, Lucy ziet er zonnig uit en, uh, ja toch Luus? Ja, ja. ja je denk, straalt Ja, ja maar luister, ja. Ja, en, jij straalt. Uh, ja. Ik, uh, uh, we gaan het uh, over twee uurtjes. vol gewoon. Ja, natuurlijk. We gaan over het twee uurtje weer wat uh, leuke tipjes geven, een beetje om uit te gaan. We hebben nog een artiest van de dag, we hebben een weerbericht en uh, als je morgens uh, wakker wordt en opstaat, dus wat is het eerste wat we denken? Een kopje? Koffie. Nou, dat bedoel ik maar. Gezond. Als je mij nood op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Ja, ik het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 de kop ging erin als koek en ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht, gaan jullie nu. Huis. Ik sluit voor vanavond meteen. Toen zei mijn man: 'Maar zou ons nog een tweede bakje goed maken?'. Ze riepen: 'Hey ja!'. En toen moest ik wel 'Opnieuw weer koffie maken'. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Jongens willen kop? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakje koffie.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 Jawel, heel lang geleden en ja. uh, koffie, koffie, koffie. hadden ze er een succes mee. Nou nou nou, zo so, uh, toch wel lekker zo'n pakje koffie af en toe. Hè? Ja. Uh, ik heb nog een leuke uitgangstip zie ik hier, Luus. En dat gaat over het patronaat in, uh, in Halem. Ja. En dan hebben ze de ethisch verantwoorde 20 jaar. Anita Meijer, Roberto Giacchetti en de Scooters. Dat is, dat is een leuk idee eigenlijk wel. Een 4 een tijd geleden. Ja, ja, ik zit hier te kijken. Want uh, de informatie gaat dan over Dans met Elkaar... onder Pac-Man en Neonlicht. Vraag je verzoekjes aan bij het blixens Verzoekenzuil en bovenal les Dance. Op 20 jaar ethisch verantwoord. Dat is de verplaatste show van vorig jaar... 20, van 23 oktober 2020... En het 20 jaar jubileum van de ethisch uh, verantwoord op 23 oktober... ik heb een piepje, ik heb het zacht te draaien... Uh, uitgesteld en zal nu plaatsvinden op 3 september 2021. Dat is dus uh, volgende maand. De locatie en de aanvangstijden die zijn uh, niet aangepast. Dus reeds gekochte kaarten blijven geldig voor de nieuwe datum... en de e-ticketkopers hebben een e-mail ontvangen met meer informatie... We verzoeken bezoekers om niet telefonisch of per e-mail om uh, informatie te vragen. Uh, langs zullen we leven. Ethisch verantwoord uh, bestaat 20 jaar en al twee decennia... brengen ze de uh, knallers en de vergeten classics uit de jaren 80... naar popfestivals, festivals, popzalen, festivals en dansvloeren. En uh, Dit uh, vieren we ongekend groots met hen in partnerschap. Met live Anita Meijer en Roberta Jacket in de Dus daar zijn niet de eerste de beste natuurlijk uit die periode, toch? Nee, zeker niet. Uh, dansen met elkaar onder Pac-Man en neonlicht En uh, vraag je verzoekjes aan. Nou, ah, dat is allemaal weer gezellig. En wanneer uh, gaat het plaatsvinden? Dat is dan vrijdag uh, 3 september uh, volgende maand om 9 uur. En ik denk uh, dat je hier informatie kunt terugvinden op uh, de site van het Patronaat. Bij deze. Ja. Ja. de Rabbit van uh, Jefferson Airplane was dit. Heb jij het weerbericht uh, voorstaan, uh, Luz? Ik heb het uh, weerbericht, Nou, gaan ja. we de mensen blij maken? Nou... Uh, min of meer? Min of meer. Het uh, blijft vandaag, uh, zijn er perioden met zon. En, uh, maar er is ook uh, kans op een bui. En het wordt ongeveer uh, 20 graden. En ook morgen schijnt de zon. Uh, maar de buienkans is wel weer een stuk groter. En de temperatuur stijgt... Uh, een graadje meer, tussen de 20 en de 21 graden. Uh, vanaf donderdag is er uh, weer grote kans op buien... en de temperatuur komt uit op 21 graden... en het blijft koeler dan uh, gebruik. Nou, ik denk dat we dit jaar niet hoeven te klagen dat de grond te droog blijft. Want... Nee, dat is weer helemaal uh. aangevuld, hoorde ik van de week al. Uh... Ja, nou ja, we ja. moeten het met doen, Het is zoals het is. Hè? Ja. En dat uh, weer hebben we weer te danken aan uh, wie ook alweer? Aan, Rico. Uh, Rico, Rico ja. Schreuder. Okay, Wil je ook nog weten wat het misschien in de, op de lange termijn... Ja, misschien wel voor de luisteren. Wel leuk natuurlijk. Want dan laten zien dat de eerste helft van augustus koeler is dan gebruikelijk. En in de tweede helft is de temperatuur rond tot een fractie boven de norm. Dan wordt het 22 graden. En wat neerslag betreft zijn vooral de eerste tien dagen van augustus nat. Maar daarna is de verwachting dat er geen afwijkingen zijn in de hoeveelheid neerslag. Door het natte begin van augustus en de duidelijke lagere temperaturen... lijkt augustus ook, ook augustus, iets te koel en te nat te, te, de boeken in te gaan. Nou, we moeten er maar mee doen, denk ik. Ik denk dat het, uh, ja, ik zie het ziet somber in. Ik hoop dat het nog goed komt. Ja, we gaan het zien. Ja. ja. Uh, ik bel voor Polken. Uh, Excuseer nee, ik heb je niet verstaan. Voor Polken. Een ogenblikje. Ja. ja. Hallo. Hallo? Ja, met kabin. Ja, dag. Uh, hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, met Katijn. Ja. Ja, met Spijkerman. Ik, ik, ik versta het moeilijk. Ik ga eens proberen naar een ander toestel. Momentje, hè? Ja, zou ik doen. Ik weer het nou. Hallo? Hallo? Jo, het is hier toch een beetje beter, ja? Ja, hier niet. Ja? Aan deze kant niet heeft u nog een telefoon daar. Maarblieft. Heeft u nog een telefoon daar? Ja, wij hebben hier vier, vier nummers, ja. Ja, want het is nu aan deze kant niet goed. Kunt u een andere nemen? Ja. Maar Graag. Eh... Uh, nee, doe, doe het maar even. Ik wacht wel even. Ja, momentje. Hè? Ja hoor, pak maar even een andere. Ja, hallo? Ja, nu is het toch wat beter, ja? Nee, maar deze niet. Die, die tweede was het beste. Ja? Ja, gaat u maar naar de tweede. Ja, moment, hè. Ja, hoor. Hallo? Hallo? Ja, zeg er maar. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Hallo? Spreek ik nu met u? Eh... Uh, ik... Wie spreek ik? Uh, u spreekt met Spijkerman. Ik had net een meneer aan de telefoon toen met de ja, verbinding. Ja, dat klopt. Maar het is, uh, het is, soms een fax, want we verstaan u heel slecht. N wat zegt u? Hebt u een faxnummer? Nee, ik heb geen fax. Nee. Maar kan ik die meneer nog even krijgen? Want ik heb nu de goede verbinding. Ja, mogelijk. maar wilde hij misschien een beetje roepen, wat later? Ja. want ik versta u heel slecht. Ja, ik zal hard praten. Zo met de toon. Dan ga ik de persoon geven. Oké. Okay. Die die stem oog te houden, hè? Juist ja, goed. Hallo? Hallo? Ja? Nu kunt u mij horen? Ah ja, prima nu. Eén moment, want ik hoor u stem, maar ik pak even de goede telefoon nu. Oké. Okay. Eén tel. Ik pak een ja. andere telefoon. Okay. Moment. Hallo? Hallo ja? Ja, nou heb ik u. Kunt ja. u? U kunt mij goed horen nu? Ja, redelijk hoor. Heel he, gelukkig. Nou ik. Uh, ik bel voor Polken. Wat Voor Polken. Ja. Is die daar? Wie? Polken van den Dunne. Polken van den Dunne? to the grave I'd rather die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 toen was ze plotseling gedaan. Zijn vrouw ging van hem weg. En het kostte hem zijn baan. La, la, la, la, la, la, la, Hij is een transsexueel. Hij werkt in een bordel. Van zorgens negen tot vijf. Is hij een ongebouwd weg. Hij is een transsexueel een bordel. ja, het is iets Hij is een ongebouwd werk. nu werkt hij in een club met mooie dames om zich heen. Hij is wel niet de mooiste, en hij wordt nooit nummer 1 Maar als er dan een klant komt, die zegt: Jij bevalt me wel. Dan rent hij snel naar boven, want dan zingt het hele stijl. Ja. Hij is een transsexueel. Hij werkt in een Was Van morgens negen tot vijf Is hij een ongebouwd weg Hij is een transsexueel. Hij werkt in een bordel. Ja, het is buiten Morgen negen door het bed is hij een In het kader van de Pride was dit. Ja, toch? Ja. Zeker. Uh, we gaan artiest van de dag doen, denk ik, Luus. Het nieuwste van de dag? Nee, artiest. Artiest van de dag? Artiest van de dag. En wie dag. is dat dan? Ja, dat ga jij vertellen. Dat hoor. is, hij is uh, ook jarig vandaag. Ja. En het is, uh, hij is uh, geboren, dus uiteraard 3 augustus 1926, dus al een tijdje geleden. Ja. In Astoria, Queensland, New York, Verenigde Staten. En hij is. Uh, zijn naam is Anthony Dominic ben Benedetto. Oftewel Tony Bert. En uh, zijn artiestencarrière loopt al meer dan 65 jaar. Met 18 Grammys Awards, waaronder een Lifetime Achievement Award in 2001. Hij heeft een bijzonder res uh, respectabel. Paul Marus, Hij wordt beschouwd als de laatste grote crooner... uit het gouden tijdperk van het genre, van bijvoorbeeld Frank Sinatra, Sinatra en Dean Martin. En is in Vooraanstaat vertolken voor van de Great American Songbook. Sinatra en Bennett waren wederzijdse bewonderaars. Sinatra zei in 1965 in een interview in Live Magazine zelfs For My Money. Tony Bennett is the best singer in the business. En wij hebben uh, twee nummers van hem. We hebben twee hem. nummers van hem, ja. ja. Yeah. En uh, de eerste gaan we nu draaien. Dat is uh, over de andere laad op de plaat gezet. Dat heette uh, Till. Till. Dry till then, I'll worship you till the tropics. Dag Tony Bennett. Het was uh, Til. Een uh, lekkere muziek is later ook nog op de plaat gezet door Tom Jones. Uh, een het hele later. Maar uh, het blijft een lekker nummer. Um, ja, we hebben verder nog een nummertje van, uh, van hem. Uh, heb je nog wat te vertellen over, verder over uh, Tony Bennett? Uh, ja, nee. ja, Zeg het maar, anders gaan we gewoon het tweede nummer erachter Doe maar het tweede nummer. nummer. Oké, okay, dus Smile. volgens mij het uh, Smile is volgens mij de versie die later ook denk ik door de, uh, uh, Michael Jackson uitgebracht is. Of misschien. Dat gaan we horen. Maar dat is in Tony Bennett. Sorry. Smile, though your heart is aching. Smile, I'm In ieder geval onze artiest van de dag, Tony Bennet. We zijn even gaan uh, spitten in ons archiefje, Lus aan de overkant. En uh, ik zei het reeds bij de aankondiging ook Michael Jackson heeft dit nummer uh, uitgebracht. en uh, Gaan we die even laten horen, Lus Ja, die gaan we even laten horen. Is wel leuk. Moet je het wel doen? Ja. van uh, Michael Jackson. Uh, lekker, lekker nummer, lekker rustig. Hey. Ja, ik kende het niet van hem. Maar ik zie... Ja, ik... Uh en ik was wel verbaasd. Ik vind het wel heel mooi. Ja, ja. En de, zijn, zijn broer heeft dat toen uh, op de begrafenis van hem gezongen. Uh, Jermaine Jackson, dat weet ik nog wel. En als ik heel veel terugdenk, is volgens mij het nummer origineel, dacht ik, op de plaat gezet door Al Johnson. Maar wel heel lang geleden. En uh, ja, zoals we net met Artiesten van de Dag deed, al Tony Bennett ook natuurlijk. Dus waren twee uh, mooie uitvoeringen in ieder geval. Ja. En we gaan uh, weer lekker een, like een oudje draaien: het feest van uh, Tonight I Celebrate My Love.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 If you're ready, let's move it. Sexy, let's do this. Champagne in the jacuzzi. You got a friend? Cool, we could make a movie. <laughs> Girl, call me up when you wanna get naked. early in the morning. Um, we hebben hier weer ook... Oh, iets van het patronaat heb ik weer wat gevonden. Luus, dat is ook misschien wel leuk. Ja. Uh, Laat jouw talent zien, horen en spreken. En, uh, zaterdag 11 september presenteerden vier grote Haalense podia. Dat zijn de toneelschuur, de Stad de Philharmonie Halen ha en het patronaat, het open podium halen. Deze dag uh, ontdek je aanstormend, enthousiast, ervaren, gedreven... en hongerig talent uit Haarlem en de omliggende regio. Daar horen wij toch ook bij? Ja, toch? Jawel, wel. Wie weet welk talent we hebben. We lopen in ons uh, mooie zandkorf. Nou, genoeg. Ik loop er vaak genoeg overheen. Ja. Zeker. Laat jouw het zien, horen en spreken. En dat kan zaterdag 11 september. En dan presenteer je vier grote podia. Uh, doen ze dat in, uh, in Haarlem. Deze dag ontdek je met enthousiast ervaren gedreven. Ook hongerig talent over een leuke een omschrijving eigenlijk. Hè? De, uh, je kan, uh, die zijn ingeschreven via het openpodium En daarna stellen curatoren van kleine Haarlemse culturele instellingen... een bijzonder en verrassend programma samen... waar smiddags, s avonds en s'nachts van genoten kan worden... Um, dus helemaal sort of, kijken, 11 september is dat. En ik denk dat je wel aanmelden kan via het open podium halen. En um, ja het lijkt me leuk om uh, dat, uh, met de info te vragen. als je eventueel denkt dat je talent hebt om daar aan uh, mee te doen. Ja, toch? Ja, dat zou ik, ik kan zeker even doen. naar uh, grijp je kans, zou ik zeggen. Ja, dat bedoel ik maar, hè? Ja. Zeker. Tracy Hillman was dat. En, uh, kijk hier, ik zie wel. Ja, we hebben natuurlijk uh, nog steeds ook de, de hippie Boulevardmarkt Hebben we hier ook nog steeds. Uh, natuurlijk dus zoveel leuk. Ja. En uh, wat hebben we nog meer? Daar zijn best nog wel leuke dingen nog nou, te doen. Nou, ik heb nog wat gevonden. Want ik uh, vind het altijd leuk. In uh, Capriera, dat is weer open. En uh, daar komen ook regelmatig leuke artiesten voorbij. En zo ook op uh, aanstaande vrijdag, uh, 6 augustus. Rutte Jacot. En zij is, uh, is sinds jaar en dag niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekindustrie. En na de zangeres uh, het vak in, inrolden door de welbekende musical Cats, volgde de doorbraak met Vrede als inzending voor het uh, Eurovisie Songfestival niet veel later in 1993. In, het daarop volgende, uh, in de daaropvolgende jaren bestormde Rutje Kot keer op keer de hitlijsten met onder meer. Leun op mij, hartslag en blijf bij mij. En de uh, treed dus op aanstaande vrijdag in uh, Caprera. En uh, er zijn nog kaarten te koop vanaf uh, voor de tijd van half zeven. Uh, de deuren gaan open, een uur voor aanvang. En de prijs is 33,50. Inclusief servicekosten. Nou, wel een leuke tip los luisteraars. Ja. Ja, en Capreer heeft toch wel leuke dingen te, te doen. Of? Heel vaak. Ja, Ook zeker. hele leuke dingen voor kinderen. Ja, zeker. En uh, het is allemaal terug te vinden in de agenda's natuurlijk. Ja. We gaan uh, verder met uh, Paul de Leeuw samen met Simone Kleinsma. Wanneer je denkt, is het voorbij. Lang en gelukkig, maar niet voor mij. Dan krijg ik je berichtje, dat me zo verrast. Wanneer je zegt, als ik ruzie maak. Ik hou van jou, dus scheld maar raak. Je bent dan echt de enige, die zo goed bij me past. Jij alleen jij alleen want jij verstaat me als geen ander jij alleen jij alleen ik laat je nooit meer gaan je kunt me troosten met wat woorden een gebaar is raar wat jij losmaakt in mij kan alleen jij wanneer je denkt hoe zit dat nou dat ik al zo lang van je hou? Dan is daar die herinnering die me smelt en laat. Ja, jij alleen, Paul de Leo samen met Simone Kleinsma... en de, de kritisch luisteraar die denkt... hé, hey, waar hebben we het nummer eerder gehoord? En dat klopt, dat was een eerzame soort. Die heeft dit ooit uitgebracht in een duet met uh, onze eigen share uh, Het volgende nummer is een beetje van toepassing de laatste dagen. heb je ever seen the raid Ja, helaas moeten we het uh, mordental alweer afscheid nemen van deze twee uurtjes. Nou, het gaat het hard hè? Tijd vliegt als het gezellig is dus. Ja, ik heb nog wel één dingetje wat ik graag kwijt wil, als het nog even kan. Nou, is jij binnen één minuut pret? Nou, uh, ik, de, vanaf uh, de opbouw van het. Uh, er is een groot reuzenrad, een mega reuzenrad, geoude in Antwoord. En uh, daarmee gaat de aankleding van het dorp van start. Dus vanaf uh, nu. Uh, gaan er allerlei... Uh, vanaf ze, uh, zaterdag 7 augustus gaat het uh, grote reuzenrad van Nederland draaien. Oké. Okay. En naast het reuzenrad van zo'n 50 meter hoog... komen er meer activiteiten op het plein. En uh, Zandvoort begint vanaf maandag 9 augustus... Dus met de aankleding van het dorp voor de familie. En we beginnen met uh, het plaatsen van 16 vlag op de okay. vier rotondes... En, uh, ik moet je onderbreken, Luus? Ja, daar was ik al bang voor. Maar goed, ik heb toch iets kunnen vertellen. Dus je hebt toch wel kunnen nu vertellen. Dat echt van start. Dankjewel. Uh, wat doen en mij betreft, tot de volgende week. Uh, dinsdag weer zijn we er. En uh, nog een fijne dag. En uh, geniet van elkaar en uh, maak er wat leuks van. Ja, tot volgende week.